Hebt u alles opgeschreven en hebt u het voorvaardelijke borstbeeld bij de ingang niet vergeten? Ik heb alles, ah. maar ik maak u er attent op dat het aardig oploopt. Uh, dat is geen bezwaar. Geld speelt geen rol, zodat ik u niet meteen zal betalen als u even meekomt. Ah.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 het is een veilig gevoel als we een vakantietochtje maken. zegt u zelf. Buh? Hm? Gaat er dan iemand met u mee? Uh, jij natuurlijk. He? Wie moet er anders voor de bagage zorgen en de kaart lezen Dank. en kijken waar het zuiden is? Je wil me toch niet alles alleen laten doen? Eh, um, of nee...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 Het is te begrijpen dat dit te veel voor hem was. Klagend en handenvringend bewoog hij zich om het schroot, terwijl Tompoes spraakloos bij het schuurtje stond. Uh, de regen neemt gelukkig af. Mijn mooie schicht. alles weg, waar moet ik beginnen? Een stuk van mijn leven! Um.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 Maar zijn innerlijk is ijzersterk. Zodat hij lessen geleerd heeft... terwijl vreugde en smart elkaar verdrongen. Je geld op je leven. Ah, leven. Huh? Ga maar een beetje. Huh? Ja, ja. Een zakenman in de recessie... kijkt niet op een bolle meer of minder. Als de okay. leiden slecht zijn. Met, oh, oh, de oh. kleine ondernemer heeft recht op een bestaan. Of niet zo? Laat me los. Ik ben al genoeg getroffen. Toen de bliksem in mijn schicht sloeg... een heer laat zich niet beroven. Dat zullen we zien.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 Het was de bliksem. De schicht, als je begrijpt wat ik bedoel. Niks schicht. Het was bul super. Kom, we moeten... Maar ik moet niets meer. Ik weet wanneer het genoeg is. Ja. En nu alles weg is, is de maat vol. Ik zie af van plezierreisjes. En ik wil naar huis om een schone jas aan te trekken. Ja, en de politie waarschuwen. Maar...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 Doe, doe me niks, ik kan er niet tegen. Door het slepen met hier heer Olivier's bezittingen heb ik toch al last. Maag bitter, als u mij toestaat, Wat dat had niet mogen gebeuren. Oh. Houd op met dat grote. Ga daar om die knopspoel zitten en hou je wafel. Je bent op mijn zenuw knopen. Joost gehoorzaamde sprakeloos, zodat de schurk ongestoord de laatste hand aan zijn werk kon leggen.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 het was een overval. Ik ben bijna neergeschoten. Bijna. En toen heeft de boef de kelder gehaald, Helemaal leeg. En ik ben kopt geval... ...wanneer ik, ik al veel geld in huis bewaard. Ik heb nog zo gebaarschuwd. Maar naar een eenvoudig persoon... ...wil niemand luisteren. Het wordt me te veel als u me toestaat. Vooral dat vastbinden... ...heeft mijn steen beschadigd, vrees ik. <tie> Is alles weg... Alles? Morgen zal ik naar de dokter gaan om rust te laten voorschrijven. Oh. En ik verstart mij meteen te vertrekken. In een huis waar muggers vrij in en uitlopen kan ik niet blijven. Alles, Wes. Alles. Zelfs de oude schicht. De telefoon is kapot gemaakt. Eh? Maar uh, ik zal een cel opzoeken om de politie te bellen.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 Volgens die oude bidder heeft bommel als zijn cent erin gestopt. En zo iemand kan het weten. Dit is een superzaak. Als het waar is, nooit meer zorgen, geld speelt geen rol. Als ik die kaartje nou maar goed en wel thuis kan krijgen zonder dat de politie <trak> Politie, dat kan niet. Niemand weet het, ik. <trak> Hoe kunnen ze weten dat ik... Het mee dat niet. Dit wagt, je kan het. Je kan het als ik een beetje geluk heb.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 Heer Olivier zit daar binnen in de gang met uw goedvinden. Alleen met zijn verdriet. Oh, maar soms verstout ik bij mijn eigen weg te gaan omdat het te veel wordt als er nog meer bij komt. We kregen een radiobericht over diefstal hier. Eh, kwamen onmiddellijk inbreker op spoor, rijden in vrachtwagen over achterdreef. Eh, tijdens achtervolgingen sloeg betrokken voertuig om en vloog in brand. Eh, het is jammer, maar de hele inhoud is eraan gegaan. Eh, zelfs de verdachte heeft geen haar nagelaten.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 Help! doe iets, Olly! Yes. Ik vind het hier erg akelig. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Overmand door schrik en achtervolgd door ah. een kraai snelde mevrouw Doddel het huis uit. En draafde door de winterse natuur totdat ze bij het huis van pompoes een beetje tot zichzelf kwam. Ah.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 Nu is het genoeg. Dat beest brengt ongeluk. Overal zijn tegenwoordig kraaien. Altijd. En omdat de toorn van een heer iets vreselijks is, wierp hij de amulet die hij van Tom Poes gekregen had met al zijn kracht tegen een vleugel van het dier, zodat het krassend naar beneden fladderde. Met een lamme vlerk hupte de kraai naar de buitendeur en heer Olly volgde hem met vertrokken gelaat en klauwende handen. Tom Poes hield hem echter tegen. Laat hem.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 Maar wat is dat voor spul? Mordoron? Niet zo best. Hoe denkt u over milieuvervuiling? Als heer sta ik afwijzend tegenover vuil. Dat spreekt. Juist. Dit is geen cursiefje dit keer. Meer iets voor de voorpagina. Levensgevaarlijke mordoronvervuiling door Frieslopfabriek. Eigenaar Bol ten einde raad. En tot alles in staat. Ik begrijp het niet. Alles loopt tegen...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 Heer Bommel leefde geheel op. Hij wees de opslagplaats waar het afval bewaard werd en Wammes toog aan het werk. Veel tijd nam dat niet, want er waren niet veel gevaarlijke moorden rondvaten. <kluziek> ja. Het is gepiept! Nu ben ik een echte vervoerder! Ha! Ah, bedankt hoor!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 Het wordt steeds erger, jonge vriend. Nu is Waggelder met mijn doodgevaarlijk morderon vandoor, zodat Doorknoper mij met frieten bedreigd heeft en mijn belasting wil solderen. En terwijl Tompoes snel een stoel bij en een tweede bord op de tafel zette, vertelde hij wat er gebeurd was. Hm, dan moet ik als de drommel gaan zoeken waar Wammes uithangt. De ambtenaar eerste klasse had zich intussen naar het stadhuis gehaast. En daar trof hij de burgemeester aan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 en dat terwijl ik kosten nog moeite heb gespaard om het voorvaderlijk te maken, want nu, bij mevrouw Donald brandt de kachel, maar ik durf niet naar haar toe te gaan, ze is bang, bedoel ik, oh, met mij is het afgelopen. Mijn einde nadert. Ik kan geen eten kopen en ik kan doorknopen en niet betalen, terwijl de afval me zwaar op de maag ligt. Niet zo best, Olly. Nee. Ik heb eens niet kunnen vinden, huh? zodat die vaten een ramp gaan worden. Oh, een ramp? Ik, ik, ik wist het. Ik kan trouwens ook niet betalen. Ik kan een huis niet verkopen, is nergens geschikt voor. Ik ook niet. Ik ben wel een lage wal, bedoel ik. Uh, u moet hier niet blijven zitten. Nee, maar... U kunt beter meegaan.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 Talmend in haar stervensuur, verlangend om naar bed te gaan, en toch te vol nog van oud vuur. Deeruit! Deeruit! Weg! Parbleu, Weg! hier is een gelach gaande, en daar weest oh, een pommel, een van zijn corneuten de deur, beschonken door aardappelspiritus, werd ik. Ja.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 Dit was uw laatste kans, eh... Uh, uw misdrijven zijn middels de media aan het licht gekomen. En het grauw is bezig zich te verzamelen om u morgen te leren. Morgen zal het u slecht vergaan. En, eh... Uh, Houdt uw zelfkant op schik voor u. Waar ziet ge mij vooraan? Het grauw is aan het verzamelen. moris leren. Morgen...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 Alles wordt gesplitst daarbinnen. Alles heeft goede en slechte kanten. En ik vraag me af... Eh? Wat hij zich afvroeg, weet ik niet. Want op dat moment stapte Wammes Wachel de boomkring weer uit. Zijn kleding was aan het ontbinden en hij rook onfris. Maar dat scheen hem niet te dieren. Wat flauw. Alles gaat kapot. En het was me ook niks enig. Ja, ik heb je gewaarschuwd. Maar het is vreemd dat jij niet gespleten bent. Ben jij soms een elementaal? Hé, eh? Wammes... Oh, daar heb ik je eindelijk. Je ruikt naar frisvlokafval. Wat? Waar heb jij die vaten gelaten? Daar boven. Maar het was niks leuk. Alles ging kapot. Ik niet. Maar die oude meneer zegt dat ik mentaal ben. Daar boven? In die bomenkring? Ja. Oh, dat is niet zo best, want daar wordt alles gespleten. En nu loopt het vuilde dus over de grond, zodat de natuur eraan zal gaan. Met trui ook. Allemaal rafels.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 Studeren kunnen. Beëindigen we wet, bid ik u en bereid u voor op een duchtige onderzoeking der bodemspolitie. Ik zal mij persoonlijk inzetten voor de bomenkruiszamenstelling en een einde maken aan de spijtsprooklijn. Zo sprekende hadden de twee in isolatiepakken gestoken wetenschappers de boomkring bereikt en betraden het vervuilde gebied.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 Belediging van politieambtenaren in functie is strafbaar. Als je niet oppast, schrijf ik je op, trouwens. Hmm. Wie zegt me dat die afval werkelijk onschadelijk is gemaakt? Huh? Ikzelf. Mijn onderzoeking heeft wetenschappelijk dargesteld dat de huh? bomenkring een ionsplitsing in de verfeulering veroorzaakt heeft middels hydrolyse. De eerste zijn ja gans verzipt. De bomen zijn erdoor gestorven, maar de milieuverontreiniging is wijders.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 Hoewel, hier wachten alleen maar ambtenaren en andere schuldeisers. Daar staat al een zwarte auto, zie je wel? Ja, Hokus pas heeft zijn belofte niet gehouden, want er hangen zelfs geen gordijnen voor de ramen. Ach. Maar de meneer die daar staat, die heb ik al eens eerder gezien. He? Hij is geen schuldeiser, geloof ik. Integendeel, ik ben putter van de ah. eerste Rommeldamse verzekeringsmaatschappij. Uh, ik ben blij huh? dat ik u tref, want ik kom even afrekenen.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 Het is meer geld dan onze maatschappij bezit, meneer Bommel. Maar gelukkig zijn wij tegen zo'n verlies verstandig verzekerd. Goedemiddag. Wat een geld. Ik wist niet dat ik het immer had. Ik wel hoor. Uh, excuseer, heer Olivier. Hm? Mag ik zo vrij zijn u mijn diensten weer aan te bieden? Ja. Uh, een degelijker werkgever dan u treft men zelden. Dan. Ach joh. Als je dat maar weet, Olli denkt altijd overal aan. <laughs> Ziezo.